Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het Zuidweststaat heeft last van een zware storm. Ruim 300.000 mensen zitten zonder stroom. Omgevallen bomen en elektriciteitsmasten zorgen voor chaos op de weg. Storm met windvlagen van meer dan 220 km per uur zal ook vandaag nog doorrazen. De brandweer heeft iedereen verzocht om binnen te blijven. In het Haga ziekenhuis in Den Haag is afgelopen nacht de intensive care ontruimd. Gisteravond werd daar een lekkage ontdekt...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 In Heerlen is winkelcentrum het loon helemaal ontruimd, omdat een deel dreigt in te storten. De parkeergarage onder het winkelcentrum verzakt steeds verder. Appartementen boven het centrum zouden geen gevaar lopen en werden dus niet ontruimd. Maar bewoners mochten wel op kosten van de gemeente naar een hotel. Dan het weer. Bewolkt, plaatselijk flink wat regen. In de loop van de ochtend wordt het geleidelijk droger. Smiddags kans op zon, het wordt zo'n 9 graden. Dit was het enorm. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staan er files op de A15, Rotterdam richting Europort. Bij het knooppunt Vaanplein 2 en bij Spijkenissen 3 kilometer. Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Daar is de rechte reisgroep dichter, staat een vrachtwagen stil. A27, Breda richting Utrecht. Tussen Hank en de Brug bij Gorkem staat 8 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding met een vrachtwagen. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Hooipolder via Waalwijk en Den Bosch.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 Weer winter. En ook dit jaar is de Winterse 50 er weer. De hitlijst met de allergrootste winter in z'n tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold. Ga naar winterse 50nl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 Best. <laughs> I consider mediocre yeah. I want my bank accounts Like Carl Slims or at least a mini Oprah Woo! Baby just close your eyes And imagine any part in the world I've been there I'm like global warming, they think I just started heating things up But I've But been that, here I Travel through time zones, give me some of my marker in this zone, Enrique Iglesias Translation, Enrique Churches Confessional, dale amiga, Dímelo todo, tu hombre Yo me hago el bobo, no te preocupes Baby for real, because you gon' like how it feels Woo! Ja. No.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 Zomaar. van nou ja, vandoor gaan met jou. Niet wetend wat de reis de zaal, Nu leer ik hier in een wildvreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas. Er komt weer licht door de. is over